Het Huis met de Gekroonde Karnton. Een hoorspel in 20 delen door Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Geregisseerd door Jan C. Hubert. 19e deel. Het spel is uit. Ik heb nog vaak aan jou gedacht, Bart. Ik aan jou ook, Inge. En, en aan je ouders? Dat moet wel, want je houdt niet op me van te vertellen. Oh, ik vind het fijn dat te horen. Maar mijn ouders... Weet je, Bart, van wie de grond is hier in de omgeving? En het kasteel? Ja, van Baron Julien. Was van Baron Sjöjelm? Vertel eerst eens, zingen. Hoe is het met je moeder? Mevrouw Svensen? Ja, wie anders? Mevrouw Svensen is mijn moeder niet. Huh? En ik heet geen Inge. Dit alles hier, het land, het kasteel, is van mijn vader. Is... Ik ben Ebba Sjeujelm. Wat? Ja. Is. is baron Sjeujelm jouw vader? Maar, maar, maar, maar dat, ja, dat moet... Ja, ja, ja, Bart. Er moet heel wat uitgelegd worden. Luister. Het zit zo. Mijn vader is het niet eens met de regering in Stockholm. Ja, en... ja, dat weten we ook. Ja, hij moest vluchten. En hij is naar Denemarken gegaan. En ik ging naar de Svensens... als hun pleegdochter. Mijn moeder heb ik niet meer... En, en vader kon mij niet dadelijk meenemen naar Denemarken. Het was allemaal heel terug. Dat is... Dat is erg moeilijk voor je, Inge. Laat ik je... Kom, kom. Je moet niet meer verdrietig zijn. Het komt allemaal in orde. Je zult het zien. Ja, Edda. Wij zullen... Bart zal je zeker helpen. En ik ook natuurlijk als ik kan. Je moet eerst alles weten. Dan zul je zien dat het niet zo gemakkelijk is. Kijk, vader is terug. Hij kon het niet uithouden in Denemarken. Hij is hier. Maar hij moet zich schuilhouden. En ik wilde bij hem zijn. Ja, ja dat, dat zie ik. Oh, het, het kan mij niet schelen in een rotshol te wonen. Ik kan nu voor hem zorgen. Ja, wij wonen hier. Met z'n drieën. Er is ook nog een oude knecht die vader trouw gebleven is. Ze zijn op jacht. Ja, maar op het kasteel... Op het kasteel is het nu een nieuwe baron. Een Hollander nog wel, zegt onze knecht. Ja, maar weet je dan niet wie die Hollander is op het kasteel? Nee. Maar Inge... Ebba, Bart weet het wel. Stil, stil ik hoor iets. Inge, ik wou je vertellen. Er is omdraad. Vader en de knecht maken nooit van haar waar. Dat hindert niet, Inge. Ik zal je wel helpen. Freule Ebba van Sjöjelm. Kapitein Dannenberg van de Koninklijke Lijfgarde. U bent mijn gevangene. In naam der koningin. Er zal u niets kwaads geschieden als u rustig met ons meegaat. Kapitein, u kunt de vrullen niet gevangen nemen. Ze staat onder mijn bescherming. Heer waarom? we zijn gekomen om u te redden. Mijn mannen hebben uw kleren gevonden en die van uw vriend. U bent in groot gevaar geweest. Eerst bent u bijna verdronken in de draaikolk... en nu hier in de schuilplaats van de verbannen baron Sjöjelm. We hebben hem gevangen genomen en zijn knecht ook. Die zwierf hier rond als kluizenaar vermomd. Ah gevangen genomen. Ik wil dat hij wordt vrijgelaten. Hij is de eigenaar van het kasteel en... Het en spijt ik... me, heer Baron. Ik handel op koninklijk bevel. Bart. Was jij... Ben... Ben jij die Hollander? Ik... Ik zal rustig met u meegaan, kapitein. Dat is zeer verstandig, vrouw. Mannen, breng de vrouw naar het kasteel. Ja, ja. Inge ik zal naar de koningin gaan. Ik zal zorgen dat je vader hier terugkomt. Ik wil dit niet. Inge, waarom zeg je niks? Wat moet ik zeggen? Hoe kon ik weten dat... een... een... Vaarwel, Bart. Dag, Maarten. Inge, Inge geeft de moed niet op. Je hoort van me. Dag Emma, Tot ziens. Het is niet verstandig, heer Baron. U moet zich niet tegen een koninklijk bevel verzetten. Ik ben tot uw beschikking. Ik heb opdracht u veilig naar het kasteel te begeleiden. Ik, eh... Uh, kent u de Freude? Natuurlijk. Oh. Dat zult u dan wel verdacht vinden. Ik zal het moeten rapporteren. Haar vader heeft zich tegen het wettig gezag verzet en u... Ik, ik begrijp er niet veel van. Misschien begrijpt u het morgen beter, kapitein. Ja, dat denk ik ook wel. We zullen met u meegaan. U zult wel een betere weg naar het kasteel weten dan die door de beek. Dat was een heel gevaarlijke weg hier, baron. Dan kan beter over de rotsen gaan dan waaronder door. We hebben u wel gezien aan de beek... maar we waren net te laat om u te waarschuwen toen u en uw vriend gingen zwemmen. U uh, u was ons dus gevolgd? ja. Wij hadden de opdracht voor uw veiligheid te waken. De heer de Geer vertrouwde de oude kluizenaar die hier rond niet... en die heeft een Stockholm bescherming voor u aangevraagd. En de koningin heeft mij en enkele mannen van haar lijfgaarde tot uw beschikking gesteld. Uh, wanneer heeft u de baron van Sjöjan dan gearresteerd? Even voordat wij u aan de beek zagen. Ik heb hem en die zogenaamde kluizenaar naar het kasteel laten brengen. Zodra vrouw Ebba daar ook is... zullen zij en haar vader worden overgebracht naar Stockholm. Wel... Dan zullen wij ook naar Stockholm moeten, Maarten. We kunnen er mij niet vlug genoeg heen gaan. Je kunt op rekenen, dat weet je. Er staat een rijtuig bij de schootpoort En een escorte ruiters. Maar dan staan ze op het punt te vertrekken. En ik wil nog aan Emma zeggen dat ik haar zal bevrijden. En haar vader ook. Oh. Te laat Bart. Daar gaan ze. Ja. En we gaan ze zo gauw mogelijk achterna. Daar komt meester Korolein. Met seeneur de geer. Ik wou dat hij zich wat minder met mijn zaken bemoeide. Ach, dat doet het goed. Hij dacht dat we in gevaar waren. Dat kan wel zijn. Maar we kunnen wel op onszelf passen. Kijk eens aan, kijk eens aan. Daar hebben we de jonge kasteel. Hier. En wat zegt onze jonge daaronder wel van dat de vogel gevangen is? En dat jonge vogeltje ook? Ja, het spel van de oude Cheuil is uit. Senjeur de Geer, ik vind het verschrikkelijk. En wat Ebba Cheuil betreft, zij is geen vogeltje. Ik wil niet dat u zo over haar spreekt. Wat? Ik begrijp uw boze woorden niet. Ik wilde u beschermen. Ja, Baart, Gezijdt onredelijk. Ge moog niet zo tot seigneur de Geer spreken. Hij heeft het beste met u voor. Ja, ja, ja, dat weet ik. vergeving, u, Maar u zult me begrijpen als ik het u uitleg. Wij moeten dat rijtuig dadelijk achterna. Dat is onmogelijk. Dit alles geschiet op koninklijk bevel. Op bevel van de kanselier. Ik denk niet dat Christina hier iets van weet. Maar Baart, Christina is nog een kind... En de kanselier kan toch niet anders handelen tegenover haar vader? Maar Ebba kan er toch niets aan doen dat haar vader zich tegen de regering heeft verzet? Zij moet in ieder geval bevrijd worden. Kijk eens aan. Als ik niet wist dat onze jonge baron de vrouwen niet kent, zou ik denken dat hij zijn hart aan haar heeft verloren. Maar daar gaat het juist om. Hij kent haar wel. Hij kent haar heel goed. Ik begrijp er niks van. Gesprek in raadselen, je hebt Veule Ebba van Sjojelm toch nooit gezien? Ik ben werkelijk hoogst verbaasd. Me meester Connelijn, ik heb u toch verteld van Inge Swensen, het meisje dat. Ja, ik da ja, ja, ja, ik weet het, jongen. Dat dochterke van de familie Swensen. Die je zo goed verzorgde toen je bijna wordt verdronken. Ja, he? ja. Nou, zij en Ebba Sjojelm zijn een en dezelfde. Huh? Ja, toen haar vader in Denemarken was, is zij bij de Svensens geweest. Als pleegdochter. Maar dat is wel heel merkwaardig. Hoe weet je dat? Ja, ze, ze heeft het zelf verteld. Een half uur geleden. We hebben haar gevonden in haar schuilplaats. Het is haast niet te geloven. Dit is wel een zeer bijzondere samenloop van omstandigheden. ja. nu begrijp ik dat je haar wilt helpen. Wie had dat ooit kunnen denken, nee. Het he? is jammer, heel jammer. Maar kom, laten we naar binnen gaan... Dan kunnen we de zaak rustig bespreken. Daar hebben we geen tijd voor. We moeten dadelijk maatregelen nemen. Ik wil naar Stockholm. Dat moet ik je toch ernstig afraden, jonge vriend. Christina zal me begrijpen. Toen wij samen door de bossen zwierven, heb ik haar verteld hoe Inge mij geholpen heeft. Als zij er niet geweest was, dan hadden ze mij misschien nooit aan het strand gevonden. Als zij me niet gered had, had ik de koningin niet kunnen helpen. Ja, ik... Eh... Ik moet toegeven dat er voor de redenering wel iets te zeggen is. Misschien kunnen we het proberen, hè? We moeten nu dadelijk gaan. Maar als u even oponthoudt hebt, dan zult u Stockholm niet meer voor de nacht bereiken. Als we blijven staan praten, bereiken we het beslist niet. Signor de Geer, ik kan mij de gevoelens van Bart best voorstellen. We moesten de paarden maar laten zadelen. Ik ga mee. En Martin? U dacht toch niet dat ik hier bleef? Ja, ja, nou... Maar misschien is het toch beter dat ik... Natuurlijk, seigneur. We mogen van u niet verlangen dat u zo'n lange, vermoeiende reis maakt. Voortmaken dan. Over een kwartier kunnen we op weg zijn. Oh, kom. We hebben het gehaald Het is nog niet eens donker Ik zie de torens van het paleis Ja jongens, het is een vlotte reis geweest Maar we zullen toch geduld moeten hebben De koningin is er niet huh? Hoe weet u dat? Maar jongen, ziet gij de koninklijke standaard Dan van de toren wapperen ah, wel? Nee Bart, uh, zie je het? Alle moeite voor niets. Daar. Ruiters. Een, een, ja, een jaartstoet. Waar ik geloof dat ge weer geluk hebt, jongen. Ik, ik zie de koningin. Daar, naast die baron uh, Sterneveld. Ja. Ja, Christina rijdt helemaal vooraan. Als ze ons op tijd ziet, kan ik dadelijk met haar praten. Ja, als ze tenminste niet onder de voet worden gereden. Ja, uit de weg, jongens. Bart, ga daar alleen in staan. En zwaai met de oefening. Dan zit ze je vast. Maarten en ik volgen wel. Afgesproken. Tot ziens. Wie staat er nou weer? Dat is een te zeeuwen. Maar dat... Dat is mijn vriend! Dat is Bart! Bart! Bart, kom! Baron Sterneveld, zeg uh. dat de stoep wat inhoudt. Maar...majester... Maar dit, etiketten... Baron, de stoep moet inhouden, zag ik. Oh. Vlug! En... Stockholm was. Waarom had je me niet eerder opgezocht? Dan had je mee kunnen gaan op jacht. Ik heb je al een tijd niet gezien. Ik vind het zo fijn dat je bent. Ik ook, Christina. Vanmorgen was ik nog op Sjöjel. Ja, wat is er aan de hand? Ze hebben het me verteld. Ze dachten dat de oude baron Sjöjel terug was gekomen. En ik heb soldaten gestuurd om je te beschermen. Er niets gebeurd? Ja, Christina. Er is wel iets gebeurd. De oude baron Julien is gevangen genomen. Gelukkig. Ik was al ongerust over je. Maar niet zo heel erg. Want ik weet dat je verschrikkelijk dapper bent. Ja, Dank je wel. het is geen kunst dapper te zijn als de soldaten klaarstaan om je te beschermen. En, en ik had liever dat die soldaten helemaal niet waren gekomen. Oh, broertje... Dus je bent boos op me. Boos? Dat, stel je voor... Weet je wel dat het heel gevaarlijk is boos te zijn op een koningin? <laughs> Jij mag wel eens kwaad op me zijn. Maar niet lang. En toch had ik die soldaten liever niet gehad. Ze hebben die oude, dwaze baron toch gevangen genomen. Ja, dat hebben ze zeker. En daar wou ik juist met je over praten. Wou je dat we hem lieten? zodat je zelf met hem kunt vechten, om te laten zien hoe dapper je bent. Ik wil helemaal niet met hem vechten. Luister, Christina. Ik heb je toen we, toen we samen door de bossen zwieren toch verteld... Van, van dat meisje uit Oxleu Ja? Van Inge Svensen. Ja. Die je gered heeft. Ik weet het nog best. Precies. Wel, Christina, die Inge Svensen is Abba's Jeujelm. Die oude dwarsen badon is haar vader. Bart! Wat gebeuren er toch onwonderlijke dingen? Het kan haast niet waar zijn. Maar het is wel waar. Ik weet het zeker. En Ebba is vandaag ook gevangen genomen. Ze was bij haar vader. Ik zal je straks alles precies vertellen. Natuurlijk. Natuurlijk. Ik wil het hele verhaal horen. Maar eerst moet ik Ebba zien. En met haar praten. Haar bedanken... Genomen, stel je voor, dat ze is zo lief voor jou geweest. Haar vader moet begenadigd worden. Dat kan niet anders. Zo'n meisje kan nooit een slechte vader hebben. Christina, ik, ik, ik hoef je eigenlijk niets meer te vragen. Jij begrijpt alles dadelijk. Een koningin moet alles dadelijk begrijpen. Anders zou ze nooit kunnen regeren. Zodra we thuis zijn... Maak het in orde. Het huis met de gekroonde karanton is een vervolgroorspel van Jelte Kuipers naar zijn gelijknamige boek. Dit was het negentiende deel met Dick van Zand als Bart Pluimakker, Alex Vaassen junior als Maarten ter Borg, Rien van Oppen als meester Cornelijn, Corrie van der Linden als Ebba jelm Jan van Ees als Lodewijk de Geer, Els Buitendijk als koningin Christina, Johan Wolder als Baron Sterneveld en Jos Brink als kapitein Dannenberg. De regie had Jan C. Hubert.